0-1, Landsdelen. Goed, heel snel. Nogmaals, avond. Tweede halve finale, het kfw AZ Azet, het was 0-1. Ronald van der Geer en Jeroen Elftel. Het is nog steeds 0-1. De verrassende tussenstand, toch. Maar niet als je kijkt naar het spel, want Heraakles doet het goed. En scoorde dus na zeven minuten Everton met een mooie kopbal. En de zorgen zijn er voor Martin Haar en AZ. Wel een enorme mogelijkheid op de gelijkmaker gezien. Drie minuten terug Martens met een puntertje. En daar was dan de eerste redding van de onervaren. Als het gaat op dit niveau Telgenkamp, de keeper van Heracles. Die liet hem wel los maar kreeg hulp van zijn verdedigers. Dat was de grootste mogelijkheid voor AZ. Dat wat meer in de wedstrijd komt. Maar dat heeft wel ruim een kwartier geduurd. Op zit voor Paulsen namens AZ aan de linkerkant. Net iets voor de middenlijn. Hij moet daar wel afrekenen met twee, drie mensen. Moet vervolgens maar weer terug. Komt terecht bij Viergever en die kiest ervoor om Esteban maar weer eens in het spel te betrekken. want man die dus al na 25 seconden redding moest optreden. Ziet nu dat Armenteros komt te storen. Dus een lange bal van hem op het hoofd van Douglas. Opgevangen door Overtoon die weer op zijn beurt wordt opgevangen door Mooijzander. In de as van het veld halverwege de helft van AZ komt er dus een vrije trap aan voor de bezoekers. Overtoon blijft daar logischerwijs achter staan. Tenminste dat dacht ik, maar het wordt Duarte. Wat dat betreft uh, is die opgeschoven in de hiërarchie en gaat die nu proberen met het linkerbeen. Op uh, nou halfwege dus de helft van uh, AZ die bal in het strafst van uh, de Alkmaarders te krijgen. Daar uh, twijfelt Van der Linde of hij mee moet gaan. Die blijft uiteindelijk staan. Daar komt de vrije trap van Duarte. Oh, dat scheelt toch ook niet veel. Ik denk dat hij niet eens aangeraakt werd door Everton of Armenteros. Daar vlak voor de neus van Esteban. En dan uh, schrikt de doelman zich toch een hoedje van AZ. Want die bal, die stuit er dan naast. Die stuit er ook bijna in één keer in. Want inderdaad, beide spelers, ja, misschien met de punt van... Uh, de voorste haren op het voorhoofd de bal nog geraakt. Maar in ieder geval niet van richting veranderd. En daar ontsnapt AZ toch aan een grotere achterstand. Nu aan de andere kant. Holmen er vandoor. Zo gaat het nog altijd op meneer Holmen aan de rechterkant van het veld. Eraf gelopen uiteindelijk door de centrale man achterin bij Herakles. Ben Rienstra. Geboren in, jawel, Alkmaar. Nu verdediger bij Herakles. Hij zorgt ervoor dat AZ zijn oude club een hoekschop mag nemen. Weet niet ook van zeker dat zijn familie op de tribune zit vandaag zo dicht bij huis voetballen. Een buitenkantje moet je niet laten gaan natuurlijk. Corner komt van Martens vanaf de rechterkant van het veld. Gaat richting de tweede paal. Maar Telgenkamp heeft dan niet heel veel moeite om die bal te vangen. We willen het spel nu snel hervatten. Maar wacht dan toch even totdat iedereen in positie staat. Want ook Everton moest helemaal vanuit eigen strafstopgebied weer de voorste lijn vinden. Dan komt die lange bal. Komt wel op het hoofd van Mooij Komt vervolgens weer rond aan de andere kant van de middenlijn. Op het hoofd van Van der Linden. En dan overgenomen door Elm. Die speelt naar 4-gever. Die staat halverwege zijn eigen helft. In de as van het veld. Zoekt de linkerkant op. Combinatie daar Holmen-Palsen. Wel doorzien door Douglas. Maar niet uh, tegen kunnen houden. Dus kan Palsen nu verder. Pas de bal. Het schaps op het gebied. Daar is Maaier. En daar is Steven. Via de paal gaat de 1-1 in na 20 minuten. Dat is niet heel sterk verdedigd door Herakles. En AZ profiteert in de fase waarin de wat weer in de wedstrijd kwam. Eigenlijk wat sterker werd ook. En veel meer dreiging had richting de goal van Herakles. totdat dat andersom is. Openingsfase voor Herakles geweest. Maar nu wordt AZ beter. Palsen die dus goed doorzet. De bal mooi bij de penalty stip legt. Ja, en daar staat maar her. En die doet dat weer prachtig. Als een artiest wipt hij die, die bal heel zachtjes met het buitenkant voetje over Telgen en langs Looms. En via de pauk valt hij binnen. En dan uh, kan je toch zeggen dat het een plaag is die Maher voor Heracles dit seizoen. Want was het niet de albeloop dat kunst was een uh, technisch vaardig actie van Maher. Die ervoor zorgde dat AZ daar wist te winnen. Ja. Was het niet in die wedstrijd hier eerder dat hij die prachtige uh, hoge loop had over de doelman van Heracles heen. En ook dit is een technisch schitterende goal. Want in plaats van dat hij hem hard neemt of dat hij uh, iets geks probeert. Doet hij het heel subtiel met de buitenkant van zijn voet. En krijgt die bal ja. de curve die, uh, die nodig heeft om via de paal uiteindelijk binnen het doel te vallen. Zo is het 1-1. Zitten we bijna halverwege de eerste helft. En is het toch echt een uh, spectaculaire wedstrijd. Want het gaat weliswaar gelijk op. Want dat kunnen we nu toch zeggen. Nu AZ op gelijke hoogte is gekomen in een fase dat het ook meer en meer in de wedstrijd komt. En nu ben ik benieuwd of Heracles weer van zich af kan bijten. In elk geval heeft Martin Haar besloten om Charlie Son Benschot maar aan de warming-up te laten beginnen. Dat zal te maken toch hebben... Met het gebrek aan onvermogen van LT Door. Die daar eigenlijk een beetje als een verdwaalde eenzame voor inloopt bij AZ. En als hij is gevonden wordt, eigenlijk hopeloos faalt. Het spel gaat wat aan hem voorbij. Het spel van AZ via Gudmundsson en Martens. Nu aan de rechterkant. Mooie beweging langs Duarte. Nu op de achterlijn de Belg moet de bal voorzetten. Doet dat op het hoofd van Kwanza. Opgevangen door Gudmundsson. Gudmundsson! 2-1! Nou, zo kan het snel gaan. 2-1! 2 En Gudmundsson de rechtsachter op de rechtsbuiten maakt het doelpunt als hij na een goede actie van Martens dus die bal krijgt aanname op de borst één keer meenemen en vervolgens schieten diagonaal tegenkamp geen schijn van kans en zo maakt AZ wel in hele korte tijd, korte metten, met de voorsprong van Herakles. Het begint dus bij Martens, die afscheid neemt van Duarte. Dan zit Fansa er nog wel even tussen, maar de aanname is goed hoor. Goede beweging ook voor het goede been. En daarmee uh, op het verkeerde been zettend, die is hij kwijt. En dan schiet hij de bal dus binnen. Mooie goal van Duutmondson. En zo komt AZ dus op een 2-1 voorsprong. Ja, halverwege de eerste helft hebben we toch drie uh, schitterende goals gezien. Want die van Herakles was mooi, mooie kombal van Everton. Die van Maher was uh, subtiel en... Schitterend. En deze van uh, Johan Berg-Gudmanson. Die afgelopen zondag nog een enorme kans liet liggen in de slotfase tegen NAC. Deze goal is ook prachtig. Zeker als het gaat om de technische vaardigheid. Nu aan de andere kant alweer Herakles uh, weg. Maar daar uh, nu wel viergever die goed ingrijpt. En dus balbezit voor Esteban. Nou, wat een wedstrijd zeg. Nog maar 22 minuten gespeeld. 2-1. En uh, nog veel meer had er in het vat gezeten. Want kansen hebben we ook al gezien. Het zijn twee voetballende ploegen, twee ploegen die dat heel goed kunnen. Als staat hier als op de ranglijst dan niet zo hoog. We weten wel het hele seizoen al dat ze aardig kunnen spelen. Maar op dit moment is AZ de betere met uh, Elte door voor de derde. Nee, daar kan hij net niet bij, omdat Loon ze tussen zit. Nu de andere kant weer. Je, je komt bijna aan te tekort, Ronald, want het gaat op en neer. Maar het is AZ op het moment dat gas geeft. Met Holmen, met Elm, Elm legt terug, Elten door, over! Aanval aan de rechterkant van het schatstopgebied. Een beauty werkelijk van een uh, aanval. Waar Elm, Holmen en uiteindelijk Elthidoor dus bij betrokken zijn. En ja, Eltidor is echt de, de, de man die vandaag alles aan zich voorbij ziet trekken. Mooi hakje van Elm als hij eigenlijk al zelf kan. Legt hem uh, terug met de hak voor uh, Elthidoor. Die staat 7, 8 meter, iets aan de rechterkant van de goal. Maar de Amerikaan heeft het niet deze avond. Dus schiet De bal hoog over. Hij had hem. Meer of meer in het slot kunnen schieten, nu wel. Hij doet het niet en na 24 minuten blijft het dus 2-1 voor AZ. In Raaknes kwam dus via Everton op voorsprong. Maar AZ herpakte zich en dat geldt eigenlijk voor het totale spel. Want AZ werd er beter en dat resulteerde in goals van Maher en Gudmundsson. Dat is de actuele stand van zaken na 24 minuten. Ja, Het is net alsof er uh, zeg maar na een minuut of twaalf bij AZ ergens een wekker afgegaan is. Ze hebben gewoon staan slapen in de openingsfase die zwak was van de kant van AZ. Maar goed, inmiddels herstelt 2-1 voor AZ als er een vrij trap komt op de veldhelft van de Alkmaarders aan de linkerkant met overtoom achter de bal. Nu meldt de 36-jarige, jawel, 36 is hij, Antoine van der Linden, de aanvoerder zich wel voorin bij deze vrij trap. De bal gaat ook richting Van der Linden, die er net niet bij kan. Hij bukt ook een beetje op het moment dat hij omhoog springt. Toch uh, komt hij daar redelijk in de buurt bij de tweede paal. Uiteindelijk mist iedereen de bal en kan de doelman. Van AZ die eerder in dit toernooi toch een behoorlijke hoofdrol heeft vertoond, Daar in de arena waar AZ uiteindelijk terugkwam om in een huis dat half gevuld was met kinderen AZ te verslaan. Esteban, daar gaat het natuurlijk om. Esteban, de Costa Ricaanse keeper, heeft de doeltrap inmiddels genomen. Op het hoofd van Looms er even over die Van der Linden. Die natuurlijk bezig is aan zijn laatste seizoen. Tenminste als de voortekenen niet bedriegen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als hij de finale in zijn eigen stad zou kunnen spelen in, in Rotterdam. Daar waar hij geboren en getogen is. Het, uh, ja, het lijkt er nu op, na een heel goed begin, dat hem dat niet gegeven is. Maar goed, hoeveel veerkracht heeft... Herakles nog in deze wedstrijd. Overtoom gaat het nu wel van heel ver proberen. Vanuit de middencirkel. Dan heb ik altijd geleerd dat zijn bal wel wat meer hoogte moet krijgen. Lichaam achterover. hè? Ja, maar hij kwam nu <laughs> gewoon op borsthoogte bij Esteban. Die zegt kip, ik heb je. En dus uh, AZ weer in balbezit. Lange bal, nu bedoeld voor Holmen. Ja, die blijft altijd maar lopen. Dat heeft gaan nu ook ondervonden. Bal terug naar Telgenkamp. Die moet wegtrappen. Dat laag doet. Nou, ook weer laag. Maar uiteindelijk komt Heracles er wel. Met hangen en wurgen uit. Nee, zeg er nog. Liesveld biedt de helpende hand. Want er is uh, ondertussen ook een overtreding gemaakt op Franza Martens is de dader. En een vrije trap dus voor Heracles op eigen helft. Van der Linde, de reeds genoemde Routier speelt de bal naar Looms. De andere Routier achterin bij de Herakie. 12 doelpunten voor, 0 tegen voor Heracles in dit bekertoernooi tot nu toe. Maar nu dus in twee minuten tijd. Twee doelpunten om de oren, vandaar de achterstand. Voor de ploeg van Peter Bos 2-1. Everton maakte nog wel 0-1. Bal aan de rechterkant. Met Douglas die kijkt. Waar ligt de ruimte? Die ligt er misschien bij Overtoom. Maar die wordt afgeschermd. Kwanza pikt op. Dus de bal aan de rechterkant gaat naar de rechtsback. Breukers. Breukers zet aan. Trekt de bal voor het doel. Dat is geen gekke voorzet. Weggekopt door Mooi Zander. Opgevangen door Overtoom. Die van de bal wordt gelopen door Elm. Daar komt dan Duarte. Even is het nu Herakles. Dat weer even van zich afbijt met Kwanza. Kwanza, goede bal. Naar Breukers kan hij erbij of doet door zijn verdedigende werk. Goed, dat tweede eigenlijk in eerste instantie. Maar uiteindelijk het doorzetten van Breukers. Die net zoveel kan lopen eigenlijk als zijn directe man Holmen aan de andere kant. Het doorzetten van Breukers levert Herakles een hoekschop op in de 27e minuut. Het is de vierde van de Heraklijs als ik snel geteld heb. Vanaf de rechterkant nemen door Duarte. Daar is onze routinier. Ja, die is natuurlijk weer mee voorin. Staat in de buurt van Esteban. Van der Linden komt nu ook bijna tot koppen. Maar Esteban bokst de bal weg uit het Lopes Loomp halfweg de Alkmaarse helft op. Wipt hem weer naar het strafsoppgebied van AZ. Waar die keurig door Elm op de borst wordt aangenomen. Maar wat minder goed wordt uitverdedigd. En dus daar is Herakles dus weer. Met uh, Duarte. Duarte legt breed voor Rienstra. Moet de bal dan op de rand van het strafsoppgebied wel vrijmaken? Dat kan niet, omdat daar uh, mooi in de weg staat. Bal wordt weggetrapt door AZ op de helft van Herakles. Waar geen enkele AZ-speler staat. En dus kan Van der Linden weer overnemen. Speelt de bal naar Breukers en Breukers diep op Duart. Ja, Martens stond zich gigantisch kwaad te maken. Omdat er veel meer in had gezeten als AZ nauwkeuriger was geweest. Nu is het Overtoom met een voorzet. Oeh, dan maar net uh, voorlangs bij Everton. Het was een goede bal van de Overtoom vanaf de rechterkant. Everton even uit het oog verloren bij de tweede paal. Maar hij komt dan, uh, nou wat zal het zijn, een meter tekort. Om ook daadwerkelijk aan de bal te komen. Zo nu eindelijk toch weer. Naar die fase waarin AZ twee keer scoorde. Herakles... Dat aanvalt en dat toch aardig in de buurt komt en het AZ lastig maakt. Een lange peer naar voren van Marcellus, ook over de zijlijn. Die kan Looms laten lopen en dan kan hij voor de neus van Martin Haar de ingooi voor Herakles gaan nemen. Ja, het is nu overduidelijk weer Herakles dat aan de beurt is. Looms moet zoeken, want heel veel beweging is er niet. Ja, Everton loopt weg. Nou ja, dan maar Duart vinden die de bal wel aanneemt op de borst. Maar dan springt hij zo ver weg. Dat Gutt nog zo kan opruimen, wordt Rienstra, de man die de bal ontvangt op de helft van Herakles. ...breukers aan het werk gezet, afgetroefd door Holmen en vervolgens Eltidor weggestuurd. Maar Eltidoor is vanavond makkelijk te verdedigen. Als ik dat zeg, dan zal hij er straks wel ineens twee inschieten. Maar na 29 minuten is dat wel een voorzichtige conclusie. Daar is Herakles weer met Looms aan de linkerkant. Nog iets voor de middenlijn. Kijkt, zoekt en besluit uiteindelijk Armenteros te zoeken. Nou ja, die vindt hij niet omdat hij goed verdedigd wordt door Mooijzander. En zo neemt AZ de rand van het eigen gebied weer over. Gaat geven met de bal lopen. Achtervolg door Armenteros. Uiteindelijk maar weer eens een lange peer. En buitenspel voor El Halverwege de helft van Herakles. En zo mag de ploeg uit Almelo dus weer een vrije trap nemen. Overigens wat wel grappig is. Jij zijn 0 goals. Uh, ...tegen voor Herakles. Uh, Ze hebben er allebei 12 gemaakt tot, uh, tot, uh, tot nu toe ja. in dit toernooi. Dat was een mooie balans. Maar goed, die balans staat nu door in het voordeel van AZ. De ploeg ook met het bal. Ja, en AZ heeft uh, bovendien al, dat uh, is het twee keer, een uh, verlenging nodig gehad. Tegen Dordrecht ja. en tegen Groningen. Om uh, in deze ronde te komen. Ging met moeite langs GVVV, notabene. Amateurs, gestaan, hè? 2-1 tegen... ja. uiteindelijk. Twee keer Martens. En ja, tegen Ajax is dan wel knap, maar dat verhaal is inmiddels ook bekend. Ook achtergestaan eerst. Dus als AZ de finale haalt, is het zeker niet zonder horten of stoten geweest. Waarin Raakles het dus tot deze wedstrijd uitstekend deed in dit toernooi. Balbezit voor AZ, Gudmundsson. Gudmundsson aan de rechterkant legt breed op Elm op de as van het veld tegen de middencirkel aan. Ook weer helemaal breed, waar is uh, daar de ruimte bij Maher? Die aangespeeld wordt, maar van de bal wordt gelopen door het goed verdedigende werk van de rechtsbuiten van Herakles. Douglas Douglas zoekt in de drukte de Armenteros, die in duel moet met Moisander, dat goed wint en overtoon weer. Tempo blijft hoog in deze wedstrijd na een half uur, twee in de stand voor Az. Balbezit Looms aan de linkerkant. Opgejaagd door Gudmundsson, en dus moet hij terug of doet hij het kort naar Duarte? Duarte opgejaagd op zijn beurt door Eltendoor, maar blijft ook rustig en via Rienstra dan weer breukes. Dus het ziet er goed uit wat Herakles doet. En, uh... In dit geval is het combineren lastig genoeg voor AZ. Zeker als Armenteros zich uit de spits heeft laten zakken. Armenteros doet het knap. Armenteros tussendoor op Douglas. Maar dan, waar komt de voorzet? Die komt er van Breukers voor het doel. Armenteros en Esteban. Het is een goede aanval hoor van Heracles. Goed voetbal. Maar de eindpaas, daar ontbreekt het even aan. En dus hoeft Esteban niet te schrikken van deze inzet. Maar het zag er wel goed uit. Esteban rolt de bal nu naar uh, Mooisander. Die niet schrikt van de wezigheid van Everton. En uiteindelijk Marcellus vindt. halfweg de eigen helft. In de as van het veld Martens aangespeeld. Ziet dat er stapjes voorwaarts worden gemaakt door Elm. En nu gaat de bal de middellijn over naar de linkerkant. Lang onderweg, maar wel aangenomen door Paulsen. En dan natuurlijk altijd in beweging Brett Holman. Aan die linkerkant samen met Douglas Holman. Versneld, komt naar binnen, heeft nog altijd balbezit. Holman, waar ga je heen? Oh. Combinatie die door. Holman, Telgenkamp. Met een prima redding. En dan Van der Linden die er een corner van maakt. Wat een goede actie zegt van Brett Holman. Man die zijn laatste wedstrijdje speelt in het shirt van AZ. Omdat hij al getekend heeft bij Aston Villa. Goede versnelling waarmee hij toch drie man op het verkeerde been zet. Uiteindelijk combineert met Eltidoor door. Die weggelopen is bij Van der Linden. En dan is Telgenkamp de reddende engel voor Herakles. En blijft het dus 2-1 na 31 minuten. Van der Linde zei ik al, maakt er een corner van. Elm trapt de hoekschop kort. Wat is dit voor variant? Hij krijgt hem terug Elm. En dan hard voor over de grond. Weggetrapt door Overtoon bij de eerste paal. Dit nee, het was Kwansa die weghaalt. En dan in één keer genomen. Knap. door wie anders dan Rasmus Elm. De man met het kanonschot in zijn rechterbeen, vaak uit een vrije trap of vaak uit een hoekschop. Want daar scoorde hij ook al drie keer uit dit seizoen. Nu moest hij de bal in één keer nemen, moeilijk uitvoerbaar, goed geschoten. Maar recht op Telgenkamp af, die even zijn tijd neemt om in Raakles weer op adem te laten komen. Wat bezit voor Douglas? De rechterspits? spits, 3 drie meter over de middenlijn. Probeert hij met een handige beweging langs viergever te komen. Dat lukt niet, de bal gaat over de zijlijn en de speler van Heracles is degene die hem als laatste geraakt heeft. En dus mag Paul zich gaan gooien. Doet hij een meter of vijf, zes voor de middellijn nog naar Holmen, die zich nu verslikt in Douglas. Maar dan gaat een vlag omhoog en dus is er een overtreding gemaakt door de speler van Heracles. Het is een handsbal. En dus gaan zet weer een vrije trap gaan nemen. Dat uh, gebeurt een meter of 6-7 nog voor de middenlijn. Spelers van Herakles staan wat uh, te zoebatten. Uh, ja, uh, laat, laat die bal nou snel genomen worden. Maar uh, zeggen uh, Paulsen en Elm in koor, uh, staan die jongens uit Almelo niet iets te dichtbij? Ja, dat vindt Liesveld ook. Nou ja, dan uiteindelijk toch maar die trap genomen. Elm dan met een hele lange bal. Bedoeld voor Krietmondson, ah. als hij die, die nog binnenhaalt. Hij komt vanaf de linkerkant en hij houdt hem binnen aan de rechterkant. Vlak voor de achterlijn en dan gaat uh, Overtoom een hele eigen wedstrijd spelen. En komt hij in een duel met Martens. En Martens wil nu een penalty omdat Overtoom een overtreding zou hebben gemaakt. Ja, eh, Martens pikt de bal af van Overtoom Die eh, al met zijn been eh, ja, richting die bal ging. En uiteindelijk de bal niet raakt. Maar wel Martens. Ik zou het straks nog wel eens willen terugzien in de herhaling. Maar dat kan pas gebeuren op het moment dat deze aanval van Herakles is gestopt door AZ. Aanval ingezet aan de linkerkant door Looms. Looms, waar ligt de vrijheid? Die ligt er bij Duarte. Die ook wordt aangespeeld. In de voeten. Even uit het oog verloren door Elm. Nu moet Martens verdedigen als Kwanz aan de wandel. gaat met de bal. goede bal naar de linkerkant op Everton. Everton tegenover Marcellus voor het doel Loert-Armenteros al. goede actie van Everton die de bal nu kan voortrekken bij de eerste paal. Oh, dat gaat maar net goed. Esteban lag al op de grond. Daar staat Viergever gelukkig maar voor de doelman van AZ. Want die was even de weg kwijt. Lag daar had de bal nooit kunnen pakken. Goed werk voor AZ. Door Viergever die de bal wegtrapt over de zijlijn in Gooi Looms kijkt aan die linkerkant maar weer Armeteros zoeken die krijgt de bal mee achterlijn voorzet maar op het 5 meter gebied weggekopt door AZ en overgenomen nu door Martens die raas snel achter een bal voorwaarts aangaat maar Rienstraat staat als slot op de deur in de middencirkel te wachten herstelt de balbezit voor Heracles. Geeft hem ook mee aan uh, Telgenkamp en die aan van der Linden aan de linkerkant. Diepte gezocht door uh, Looms. Dat heeft hij nog niet heel veel gedaan in deze wedstrijd. Er zit een been tussen van uh, Marcellus. Nou mag Marcellus na interventie van Elm nog een keer trappen. Doet hij richting de rechterkant van Heracles waar Breukers weer opvangt. vangt. Douglas vervolgens weg is bij Palsen. Maar die kom je altijd twee keer tegen en in dit geval ook. En vervolgens gaat de bal naar Martens. die list die wel slalomt om drie, vier mensen heen. Maar eigenlijk nooit het gevoel krijgt. Dat hij echt in balbezit is en daarom gaat hij over de zijlijn. Daar uh, krijgen we de gelegenheid om nog even terug te kijken naar dat moment met de overtoom. Ja, en ik uh, vind het... Uh, jij, jij zit heel hard nee te schudden. Nee, ik vind het niks. Maar waarom dan niet? Hij raakt de bal nee, ja, niet en zie, hij raakt wel... Ja, Ik zie wel, niet, ja, niet overtuigend overtreding, moet ik eerlijk uh, zeggen. Uh, nee, nou, oké. Okay. Uh, ik vind het in ieder geval discutabel. Het is geen opzettelijke overtreding, dat niet. Maar hij hindert wel Martens met uh, uh, de weg naar het doel. Maar goed, laten we... Jij bent de oudste van ons twee. Jou dan maar het voorbeeld van de twijfelgever. En de wijste in dit geval, die geef ik je één keer. Hè? En, uh, ja, ja, ja nee, ik pak hem ook met, uh, met gretigheid aan hoor. Doeltrap. Je ziet is me glimmen, hè? AZ, ja, maar dan komt het omdat je geen hamer hebt op je voorhoofd. Als uh, Esteban nu de doeltrap gaat nemen, en Ronald het commentaar daarbij gaat verzorgen. Ik was het niet meer van plan, maar goed, vooruit, omdat je aandringt. Mooi Zander met een bal op het hoofd van uh, Duarte. Gaat over de zijlijn aan uh, de rechterkant bij AZ. En halverwege uh, zijn eigen helft mag uh, Dirk Marcellus gaan uh, ingooien. Mooi haar heeft hij, gekruld haar. In tegenstelling tot uw commentator. Hij mag uh, gaan gooien, richting wie? Ja, richting wie? Dat is de grote vraag. want er is eigenlijk niemand uh, beschikbaar. Ja, El wil wel, maar zij willen El niet zo graag aanspelen dat dat niet de man is die nou vanavond een bloedvorm uh, vertoont. Uh, uiteindelijk gaat het goed en komt de bal bij Gutmundsson terecht. Aan de rechterkant meegegeven aan de lopende maaier. Maar herrichting het de uitgestoken been van uh, Kwanza. Goede verdedigende actie zegt van de Ghanese op het uh, middenveld. Vervolgens het balbezit voor uh, uh, Overtoom. Dat dat eerst uh, Duarte er nog aan zat. En even terug naar uh, Telgenkamp. Nog negen uh, minuten tot aan de rust. En dan uh, kunnen we toch terugkijken op een buitengewoon boeiend duel tot nu toe. Kansen over en weer. Twee goals van AZ en één van Herakles. Ja, het is voor de neutrale voetbal. Die... We hebben eigenlijk te hopen dat deze wedstrijd zo lang mogelijk spannend blijft. Dat is het nu. Bij 3-1 voor AZ zou dat al een stuk minder zijn. Omdat het toch behoorlijk gelijk opgaat. En het eh, genieten is van goed spel aan beide kanten. Net als je dat zegt eh, volgt er een eh, bal van Rienstra van achteruit. Die niet goed is. Hij biedt daarvoor zijn excuses aan. Bal over de zijlijn. Krijgt ook eh, op zijn donder. Van Peter Bos, die hierbij is gaan staan. Net op de rand van zijn vak. Normaal gesproken staat zijn voorganger daar dus ook. Aan de andere kant Verbeek. Maar die is nog niet gesignaleerd. Ik moet af en toe ook lachen om de mensen van de televisieploegen. Die voortdurend naar de tribune staan te kijken of ze Verbeek kunnen spotten. In een van de business seats of waar dan ook. Maar hij heeft zich echt nog niet laten zien. Gert-Jan Verbeek en dat heeft hij ook beloofd. Is kijken of hij dat vol gaat houden. In ieder geval weet niemand nog waar hij zit. Elm met een bal naar voren richting Maher. Maher afgeschermd door Van der Linden. De ingooi gaat wel naar AZ. Vanaf de achterlijn gezien een meter of 25 aan de rechterkant van het veld. Maar her zegt Marcellus, jij bent de man voor de ingooi. Dat gaat Marcellus vervolgens ook doen. Zo de Maher dus hier op het Altmaarse veld. De uit. gooit Marcellus vervolgens heel slecht in de voeten van Overtoom. Gaan nu Overtoom en Everton proberen te combineren. Nou, bijna op de rand van het veld. Komt goed hoor, tot bij Duarte. En het verplaatsen direct naar de rechterkant. Als Douglas daar kan aannemen, halverwege de helft van AZ. Met alleen Palsen nog in de buurt. Douglas natuurlijk op volle snelheid. Geeft een voorzet, die lijkt mij wat te hard. Maar wordt dan toch door Marcellus tot corner verwerkt. Ja, die zegt nou, ik hoor je niet tegen Esteban. Want keeper Esteban had die bal eigenlijk vrij gemakkelijk kunnen en ook willen vangen. Maar uiteindelijk uh, denkt uh, Marcellus, ja ik hoor mijn keeper niet. Ik maak er maar een corner van. Communicatiestoornis. Achterin dus bij AZ. Het levert uiteindelijk Herakles via Overtoon vanaf de linkerkant een corner op. In de 38 e minuut bij een 2-1 voorsprong voor AZ. Eindrijende hoekschop genomen door Willy Overtoon. Van der Linden weer mee. Esteban wordt wat gehinderd. Wel reglementair. Hoekschop afgeslagen maar nog niet weg. Breukers glijdt uit. Moet wel oppassen. Want balverlies zou dodelijk kunnen zijn. Nu is Maher die een been uitsteekt. Maar de ingooi gaat nog wel naar Herakles. Dat is maar goed ook dat dat... Uh... Voor Herakles geen balverlies oplevert. Want dan was AZ er met drie, vier spelers uit geweest. Nu is het Duarte die de bal heeft aan de rechterkant van het veld teruglegt naar Quanza. Quanza nog altijd aan de rechterkant, ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. Duarte die goed uh, zijn tegenstander van zich afhoudt. Nu ook moet afrekenen met Elm. De bal moet dus terug. Want daar ligt de ruimte bij Van der Linden. Van der Linden helemaal terug naar Telgekamp. Dat vindt Azet prima. Daar is uh, geen gevaar te creëren voor Herakles, dat van achteruit opnieuw moet beginnen. De routinier zelf heeft de bal opgehaald. aanvoerder Antoine van der Linden. Vanza komt uitzakken vanuit het middenveld. Geeft de bal weer terug aan van der Linden. Halverwege zijn eigen helft. Nu met het linkerbeen de diepe bal richting Everton. Dat lijkt me een lastige. Maar Marcellus zit er wel tussen. Bal via Marcellus ook over de zijlijn. En is dat in elk geval voor de zwarte witte ploeg aan de Almelo terreinwinst. Want Mark Looms mag nu halverwege de helft van AZ aan de linkerkant gaan ingooien. Doet dat richting Everton. Makkelijk meegenomen zeg. Goed aangenomen. En nu meegeven aan Douglas. Rans op gebied. Heeft ook nog een overtreding gemaakt. Maar het mag door. Everton kan dan schieten. Maar dat trot wordt geblokt door, uh, ik denk, viergever die daar stond. En zo is AZ heel even uit de zorgen voor even, Omdat het uh, verder niet komt dan een trap naar voren opgevangen door Rienstra. En het opbouwen dus voor Herakles aan een volgende aanval. Nou, even niet, want de bal gaat terug naar Telgenkamp. Ja, laten we wel wezen, na die uh, kans voor Holmen, naar die combinatie met Elten door. Kans op 3-1. Hebben we AZ eigenlijk niet meer in de buurt gezien van het doel van Heracles. En is het Heracles dat het AZ weer knap lastig maakt? Nu Esteban, die moet handelen, omdat 4-gever behoorlijk hard terugspeelt in zijn voeten. Dat doet de doelman goed. 4-gever nu weer met de bal aan de linkerkant van Strafzomgebied. voren getrapt, waar Eltendoor opvallend vrij staat. Goed aanneemt, maar vervolgens in de weg staat als hij de bal tegen zijn achterwerk aankrijgt. Nu toch de bal richting Eltendoor. Telgenkamp komt er op tijd uit, is alert de rol in deze aanval voor Eltendoor, die eerst in de weg ligt. Dan vervolgens het goed doet, wat bijna weg is, dan er niet bij kan. En dus einde aanval. Telgekamp heeft de bal te pakken. De laatste vijf minuten van de eerste helft en de laatste fase van deze eerste helft is toch echt voor Herakles. Dat wel achter staat met 2-1. Het is dus nu even Martin die uit de dugout is gekomen om wat coachende aanwijzingen te geven in zijn coachingsvak. De bal bezit voor Heracles in de laatste lijn. De Rienstra en Van der Linden speelt elkaar de bal toe. Het gaat naar Breukers aan de rechterkant. Die krijgt dan wel bezoek van Holmen. Douglas is het volgende station. Weer terug naar Breukers. En Breukers zal geen risico nemen. Zeggen niet vijf minuten voor rust. En dus de bal terug naar Telgenkamp. Die alle rust bewaart en hem meegeeft aan Van der Linden. Nou, die heeft een heel vrij stuk voor zich. Kan dus wat opkomen. Kan eens kijken waarheen. Nou, Overtoom. Weer terug naar uh, Van der Linden. Vindt het wel een wedstrijd waarin Overtoom nou eens moet opstaan. We hebben allemaal natuurlijk gezegd van. Uh, nou, deze man kan wel naar een grotere club. Maar Misschien laat het in dit soort wedstrijden dan ook eens een keer zien. De bal gaat overigens naar Duarte en over de zijlijn of over de achterlijn via Duarte. Zijn naam dus een, wordt ook hier genoemd. Ja, Tom, en dus ja. Een, een doeltrap voor, uh, voor AZ. Ja, ik vind dat ook niet zo heel raar. Eerlijk gezegd, het verbaast mij al jaren dat weer die Overtoom niet wordt opgehaald in, uh, in Almelo. Overigens rekent men er in Almelo zelf op. dat uh, Daar had men eigenlijk al uh, op gerekend. Dat Duarte opgehaald zou worden. Dat is de man die, uh, die volgens mij voor deze club uh, als eerst volgende geld gaat opleveren. Ajax heeft ook... Uh... Buitengewoon interesse in uh, Duarte. Maar ja, als je kijkt naar Overtoom zou het natuurlijk helemaal niet gek zijn. Als mocht Martens vertrekken. En dat vertrek lijkt aanstaande dat hij op die positie uit de voeten zou kunnen. Al heeft AZ daar natuurlijk ook Maher. Die nu omdat Martens weer fit is geworden al een paar weken. Een linie is gezakt naar de zijkant. Daar Herakles. dat er niet doorheen komt. Banden voor getrapt getrapt door Zander. Daar gaat Holmen er achteraan. Rienstra grijpt goed in. Breukers verlengt met het hoofd. Daar achterin grijpt Viergever in. Een van de... Ja, revelatie is toch aan de kant van AZ. Dit seizoen Viergever doet het uitstekend en is nog niet zo oud. 22 pas. Overigens is Viergever wel een van de zes spelers bij AZ die op scherp staat. En bij een kaart de eventuele finale zou missen. Goede tackle op de bal van Paulsen. Daar komt AZ nog een keer. Zo in de 42e minuut. Met viergever helemaal doorgeschoven nu. In aanvallend opzicht. Halverwege de helft van Herakles aan de linkerkant. Bal van Maher naar rechts. Zo verplaatst. Daar zet de bal goed naar Goodmanson Goodmanson Het is druk genoeg voor het doel. Daar komt de bal bijna bij elten door Weggehaald door Rienstra. En dan kan Irakles ineens counteren. Met uh, overtoon. Maar Marcellus. En dat is toch wonderlijk. Iets uh, sneller. En komt eigenlijk van achteruit. En dan eh, direct weer de aanval van AZ met Holmen vanaf de linkerkant. Richting het schafstopgebied. Brett Holmen. Brett Holmen nog altijd. Hij wacht lang. Rienstra kan hem de bal veroveren in het schafstopgebied. En Telgenkamp kan eh, wegwerken. 2,5 minuten voor rust en daar was AZ toch even weer dreigend. Nu weer AZ of Herakles met de overtoom en de betrekkelijke rust even gezocht bij Breukers. Die zich meldt op de helft van AZ aan de rechterkant. Breukers, 2,5 minuut nog, officiële speeltijd. Er zal niet al te veel bijkomen, want blessures hebben we niet of nauwelijks gezien. Als het balbezit is voor Duarte in de middencirkel. Duarte terug naar Rienstra. Rienstra naar de rechterkant, naar Breukers. Die daar moet opgepakt worden door Paulsen. Waar is de ruimte? Niet vooruit en dus weer terug. Naar Rienstra, Rienstra speelt Overtoom aan. Maar herhoudt afstand. Overtoom uh, keert en kapt in de middencirkel. Daarna met een goede bal door het centrum op Everton. Armenteros is naar de linkerkant vertrokken. Maar daar gaat de bal nog niet naartoe. Overtoom weer terug. Zo heeft Herakles wel balbezit. Maar kan het AZ niet echt pijn doen? Rienstra waarheen? Dat vraagt hij zich ook af. Waarheen? Dan maar op avontuur. Over de as. goede bal tussendoor. Bijna tot bij Everton. Maar doorzien, voortdurend doorzien, nu door uh, viergever... Die uitstekend speelt en veel weghaalt achterin bij AZ. Bobbe zit nu voor een mooi zander. die andere centrale verdediger. Aan de rechterkant op zijn eigen helft achtervolgd door Everton. Maar de bal in de middencirkel gespeeld. Daar staat geen speler van AZ. Daar staat alleen Breukers. En dus neemt Herakles op slag van rust weer over met Overtoon, met Kwanza. Met Kwanza in de as van het veld, die de rechterkant opzoekt. Daar ziet dat er veel ruimte is voor de opgekomen breukers. Neemt aan, ter hoogte van het grasoppervlak, komt dan naar binnen, weet daar de hulp van Douglas. Douglas weer een etage terug naar Kwanza. Kwanza halverwege de helft van AZ met de Overtoom. Zo laat hij raakt is de bal, wel rondgaan, maar niet in een heel hoog tempo. Nu een aardige actie van de Overtoom, waarbij die wegdraait van Martens, maar dan zomaar weer inlevert bij Maher. Die wil snel schakelen op El door. Maar de bal wordt veroverd door Van der Linde En zo neemt Heracles weer over en schuift het weer door richting de helft van AZ. Ja, ik kijk naar de zijkant waar ik de fysiotherapeut van AZ, Maarten Gooseling, nu wat zie zeggen tegen Benschop. En ik vermoed dat Benschop op het veld zal blijven in de rust en zich klaar gaat maken voor een invalbeurt. Als Heracles het nog een keer probeert. In de 45ste minuut Armenteros door de benen van Moisander. Die niets anders kan doen dan een blok zetten en die obstructieovertreding. Levert, hier raakt, is een vrij trap op, op de rand van het 16 meter gebied. En het is echt op de rand, iets links van het uh, centrum gezien, iets links van de stip. Om het zomaar te zeggen, het is een prachtige positie. Het is een prachtige positie voor de man die volgens mijn uh, lieftallige collega moet opstaan, Willy Overtoom. En dat kan hij dan nu gaan doen. Ik zou zeggen schieten, Willy. Dat is een uh, titel van een mooi boek van iemand die heel veel goals maakte ooit voor uh, PSV. Deze Willy heeft niet deze faam, maar staat wel wijd en zijt bekend als iemand die er wel eens een vrije trap in kan schieten. Die schoot vaak hard, hè? Die schoot vaak hard. Overtoom doet het vaak met heel veel gevoel. En staat nu klaar, samen overigens met Everton, om die vrije trap te nemen. Nou, laat het zien, Willy Overtoom. Willy Overtoom schiet de bal over de goal van AZ. We hoeven daardoor niet heel enthousiast te worden over deze poging. Nee, die van de andere... binnenkort in uh, Cameroens International. Die, die had ik ook nog wel overgeschoten. En die jij misschien Willi ook. Het en beter. het is uh, gelijk rust. Ja, die andere is. Nee. Kieten Willy van ja. der Kuilen. Ja. Deed dat ja. inderdaad ja. beter. We gaan afsluiten in Alp. Maar wat betreft de eerste 45 minuten. Een voorsprong voor uh, Heracles. Al snel in de wedstrijd door Everton. Maher en Gudmondsson maken voorlopig even aan de Almeloze illusies een eind. AZ gaat uh, met 2-1 voorsprong de rust in.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 If I could turn back time. Het is rust bij de tweede halve bekerfinale tussen AZ en Herakles. En de ruststand 2-1 in het voordeel van AZ. Everton zette Herakles op een voorsprong. maar Her en Goodmanson scoorden voor AZ. dan gaan we even schaatsen voor de derde achtereen volgende keer. Bij de WK-afstanden geen Nederlander op het podium op de 1500 meter. Voor de vrouwen was er in Heerenveen de drie kilometer. En daar pakt hij Wust wust brons. Een verslag van Steven Dadeboud. En zo klonk na de 1500 meter voor de mannen het Canadese volkslid. Er was gerekend op Bukhoog, Skobreff, Davis, Groothuis misschien wel of Nuis. Maar het werd dus Morrison al wereldkampioen in 2008 en nu vier jaar later dus weer. Maar onverwachts was het wel. De seizoen hasn't niet super goed well voor mij. Het is een beetje inconsistent. Inderdaad, de resultaten van Morrison waren niet echt om over naar huis te schrijven. Twee week geleden werd Morrison vervolgens ziek en op weg naar dit toernooi de weken afstanden voelde hij zich met de dag sterker worden. Ja, ik heb my mijn raceplan and there it is. What does this title mean to you? Like, you know, there's a lot of different ways to look at it. I mean, I was world champion 2008, twee years before the Vancouver Olympics, and now it's 2012, twee years before the 2014 Olympics. So, uh, you know, this is This isn't where I want to stop. I reden I'm ik reason I'm skating four more years since Vancouver is to be Olympic champion. So hopefully I'll be world champion every year along the way, but it's the Olympics in 2014 that ik really aiming for. En weer is hij wereldkampioen op de 1500 meter. Na 2008 nu ook in 2012. Dat is twee keer twee jaar voor en twee jaar na de Olympische Spelen. En dat wil Morrison nou juist een keer rechtzetten. Misschien in 2014 in Sochi. De beste Nederlander op de 1500 meter werd Stefan Groothuis. 2100ste langzamer was hij dan Morsen, maar toch hij eindigde op plek 5. En hij had wel een paar puntjes waar hij tijd op had kunnen winnen. De start ging niet helemaal vlekkeloos en ook de laatste bocht was moeizaam. En eigenlijk gold dat voor de hele laatste ronde. Ja, die, die laatste ronde zit er gewoon net niet goed genoeg in. Nog, uh, ik doe het eerste stuk heel makkelijk en uh, het was echt alweer een heel stuk beter deze uh, de eerste 1100 meter dan de laatste weken. Die was gewoon goed, die eerste, De eerste eerste 1100 meter. Maar ja, je ziet, je ziet gewoon dat ik uh, die laatste ronde gewoon niet efficiënt genoeg rijd. Ik geef wel met Danny Morrison. Nou, ja, ik vind het best Felicitaties aan Danny Morrison. Uh, Wat het verschil uiteindelijk tussen jou en Morrison is uh, ja, iets meer dan twee tienden ja. van een seconde. Dat is dan, dan weer niet zo heel groot, hè? Nee, ik hou er ook echt wel flink van. Hoor. Uh, ik, uh, mensen vragen omdat ik misschien de laatste tijd de laatste 1500 meter niet zo goed waren de laatste twee weken verbaasd dat ik misschien verwachtte om hierheen te gaan, gaan met verwachtingen heen gaan om te winnen. Maar dat was wel zo. De opening was goed, maar toch was er bij de start weer even een klein beweging. Ja. Ah, klopt. Nou, niet vooraf, maar goed, ja. wat gebeurde er precies? Ja, goh, dat is wel moeilijk. Daar moet ik er even over nadenken. Dus nu dat je het zegt, dat kan ik het me weer herinneren. Ja. Uh, dan moet ik het terugzien. Ik zou het niet eens meer weten. Ik ja, kan even weer omhoog. Ja, kan wel, ja, zoiets. Nou, het was gewoon een mistje, denk ik. Zo, het, tot het, ja, dat hoor je al vaker dan. Uh, het begin van de race maak je eens een mist of zo en dan uh, moet je even nadenken van. Uh, hoe was het ook alweer? Ja? En je bril? Uh, zat die wel goed? Nee, maar dat heb ik de laatste tijd een paar keer 500. Ja, ik weet niet. Moet die... ik maar even een andere bril kopen. zo. Ah nee, ik moet ik hem gewoon even aanduwen. Ja. Die zat, zat, weer, zat weer goed. Ja. Maar goed, uh, je zei al vooraf ook al die duizend, uh, ja, daar liggen jouw grootste kansen. Nou precies, daar liggen mijn grootste kansen. En, uh, maar ja, goed, uh, mijn kansen lagen ook hier. En uh, dat zei ik ook van tevoren. Alleen uh, kleiner. maar uh, als, uh, als de loterij net een beetje anders was gevallen dan... Uh, had ik misschien hier ook wel bovenaan kunnen staan. En het is jammer dat ik nu weer vijfde ben. vorig jaar was het vierde, vijfde. Nou, dat is gewoon net voor die plekken. Daar heb je gewoon helemaal niks aan. En zeker als je zo dichtbij zit, dan, uh, dan is het wel gaaf als je wel op wel het podium komt. Bij de vrouwen de drie kilometer, wel een Nederlandse op het podium. Sablikova werd eerste, Beckert werd tweede en Irene Wust werd derde. Wust was nog ziek de afgelopen weken en keerde terug met een puikenrace. Hier kon ze alleen maar tevreden over zijn. Nou ja, dat klopt. Ik ben er vol voor gegaan en... Uh... Ik heb mijn best gedaan en dan uh, is derde vandaag gewoon uh, het hoogst haalbaar. Ja, want het was natuurlijk even de vraag uh, hoe die ziekte zou uitpakken. En daar kun je nu wel wat over zeggen. Ja, nou, ik denk dat ik uh, zeker op het begin, uh, ja, kon ik kon gewoon heel makkelijk de snelheid halen. En kon ik gewoon heel makkelijk uh, de rondetijden rijden. Op een gegeven moment kwam ik mezelf wel tegen. En uh, een beetje richting het einde toe. De laatste ronde was alweer goed. Dus ja, ik heb gewoon gevochten voor dit ik waard ben. En dan denk ik dat ik uh, gewoon heel tevreden moet zijn met de derde plek. Of zeg jij, want je kent je eigen lichaam natuurlijk uh, nagenoeg na perfect... of zeg jij van ja, als ik nog niet ziek was geweest... dan had ik misschien wel in de buurt van Sablikava geko gekomen hier. Ja, dat kun je nooit zeggen. Ik bedoel, uh, dat uh, als is koffiedik kijken. En uh, voor nu heb ik gewoon het hoogst haalbare wat op dit moment in mijn lichaam zat. En ik heb gewoon een prima race gereden. Ik daar moet ik gewoon tevreden mee zijn. En nou ja, een mooie derde plek vandaag. En uh, op naar de dag van morgen. En het uh, is mijn afstand, dus dan uh, wil ik op de hoogste treden staan. Jou, heeft jou dat toch ja, dit zekerheid gegeven voor die 1500? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik er nog nooit uh, zo onzeker het toernooi ben begonnen. Ik bedoel, uh, voor mij was de laatste keer starten een wedstrijd rijden, uh, ook hier de Wildcup weer in Veen. Dus dat is al uh, drie weken geleden. En, uh, ja, dat is niet wat ik normaal... Uh, ja, wat het ideaal plaatje is, laat ik het zo zeggen. En, uh, ja, nu ga je wel met je beste kunnen en je, je zet alle vraagtekens opzij. Maar ja, stiekem zitten die toch wel een beetje daar. Maar die, uh, ze zijn vandaag allemaal weg en uh, ik kan nu uh, met een heel goed gevoel richting de dag van morgen. Irene wust was de laatste die we hoorden in deze bijdrage van Steven Dadebout. En wat is er dan allemaal morgen? De 1000 meter bij de mannen met Stefan Groothuis. De 1500 meter bij de vrouwen met Wustus, En de 5 kilometer bij de mannen met Sven Kramer. En het begint allemaal morgen om drie uur. En het is allemaal te volgen via Radio 1. Right down the line van Bonnie Reid. Voor NEC-speler John Goosen zit het seizoen erop. De middenvelder heeft een scheurtje in de meniscus van zijn linkerknie... en moet onder het mes. Het herstel wordt geschat op zes tot acht weken. Dat betekent dat Goosen zijn laatste wedstrijd voor NEC heeft gespeeld. Want in de zomer verkast hij naar Feyenoord. En het is nog niet duidelijk wat Luc de Jong van FC Twente precies mankeert. De spits viel gisteren in de inhaalwedstrijd tegen de graafschap uit... met een enkelblessure. En de zwelling in de enkel is zo fors... dat er nog geen foto's van het verricht gemaakt kunnen worden. De banden zijn niet gescheurd, maar de wedstrijd tegen Den Haag van zaterdagavond mist de jong in ieder geval. En de Franse zwemmer Alain Barnard zal zijn Olympische titel op de 100 meter vrije slag deze zomer niet kunnen verdedigen. De sprinter heeft zich niet geplaatst voor de Spelen in Londen. Hij werd bij de Franse kwalificatiewedstrijd de vijfde in 48 seconden en 92 honderdste. Yannick Angnel was in 48 seconden en 200ste van een seconde de snelste. Libanaren, dat was zo'n goede met zijn uh, mooi pak. Maar daarna, met een gewone zwembroek, gaat het een stuk moeilijker. De Colombiaanse wielrenner Ricoberto Uran... heeft de vierde etappe van de ronde van Catalonië gewonnen. Hij was de snelste van een grote kopgroep. De Zwitser Michael Albacini finishte in dezelfde groep... en blijft leider in het klassement. Van de Nederlanders wist alleen Steven Kruiswijk zich voorin te handhaven. En eh, ik zie dat het veld weer volloopt in Alkmaar. Uh, dus we kunnen aan uh, Jeroen Elsof en uh, Roland van der Geer wel vragen. Wat is er met Marcellus aan de hand? Want dat leek mij het zwakke punt in de verdediging van AZ in de eerste helft. Nou, met uh, Marcellus gaat het ten eerste goed. Daar moet je de groeten van hebben. We hebben het speciaal <laughs> nog gevraagd. Dank je wel. Nou, nou ja, die, uh, die heb je. Uh, nou ja, weet je, ik denk niet dat Marcellus nou echt dissonant was... in een uh, in de verdediging van AZ. Het probleem van AZ, denk ik, in de eerste helft. En met name in de eerste 15 minuten was toch wel... ...dat men wat tam aan deze wedstrijd begon... ...dat eigenlijk, en niet alleen Marcellus... ...maar eigenlijk iedereen bij, uh, bij AZ... ...op het middenveld met name de duels verloor... ...waardoor er eigenlijk heel veel ruimte kwam voor Herakles om te voetballen. Naarmate de wedstrijd voorderde... ...is dat wel wat rechtgezet door AZ. Nou ja, zie je ook de twee goals en de vele kansen. En werd AZ de bovenliggende partij. Maar, nou ja goed... Uh, ...misschien dat Marcellus het wat lastig heeft... ...met de bewegende mensen als Everton en Armenteros... ...die veel van positie wisselen en... Uh, ...ja, dat hij uh, dat misschien niet uh, gewend is. Maar hij heeft zich toch wel... Kranen geweerd achterin bij uh, AZ en zo is de marge beperkt gebleven tot één. We zijn begonnen aan de tweede helft van uh, deze wedstrijd met een uh, 2-1 voorsprong voor uh, AZ dus. Met een nieuwe man aan de Alkmaarse zijde en dat hadden we eigenlijk al een beetje aangekondigd in de eerste helft. Het zal niemand verbazen die uh, gekluisterd zit aan de radio dat uh, Josie Alti door er niet meer bij is na de pauze. is een hand in het spel van AZ in de eerste 45 minuten. En Charleston Benschop die nu bijna voor het eerst mag koppen is zijn vervanger. Maar bijna is niet helemaal. En dus was het Van der Linden die kopte Ben Schop. De competitie goed voor vijf doelpunten. En uh, nu wel met uh, een bal richting Martens. Die denkt, ja wat Maher deed een paar weken geleden, dat kan ik ook. Gewoon vanaf een meter of 35 hoog over de doelman van Heracles in het doel trappen. Maar er staat iets meer wind. Laten we het maar voor uh, Martens ja. daarom houden. Want deze bal uh, ja, vloog ver naast het doel en Telkamp de doelman nu. Toen was het pas weer. Hoefde zich geen zorgen te maken over de inzet van Maarten Martens. Balbezit voor Heracles met Armeteros. Die klimt op Palsen, maar het mag allemaal door. Met name ook omdat AZ via El met balbezit houdt. AZ is dus de ploeg die met 2-1 voor staat na die moeizame start maar toch nog wel de kans heeft gehad. Met name toch AZ om die voorsprong uit te breiden. Oeh, dit is een uh, tackle van Armenteros op de benen van viergever. Dat gebeurt allemaal. Net iets over de middellijn uh, op de helft van AZ. En een gele kaart voor Armenteros. Nou, dan gaan we gelijk kijken of hij op het lijstje staat met uh, eventuele uh, missers van de finale. Nee, hij kan deze kaart hebben. Dus Armetteros kan uh, gewoon spelen in die finale, tenzij hij natuurlijk nog een kaart krijgt. Maar het is een uh, lelijke overtreding. Hij gaat oh. in eerste instantie voor de bal. Maar komt veel en veel te laat. komt gewoon terecht op de enkels van, uh, van viergever. Die eventjes uh, behandeld uh, moet gaan worden. Niks op af te dingen dus op uh, deze kaart voor de Zweet. Samuel Armetteros. Conclusie: twee minuten na de pauze bij de wedstrijd AZ Herakles Halve finale beker. We weten al dat PSV daarin staat. En over nu en wat uh, is het 43 minuten weten we uh, precies oh. wie er tegen staat. Ja, ik zit te kijken naar een uh, tweede herhaling van dat moment. En daar zie je echt dat uh, de enkel van Viergever helemaal dubbel klapt. Bijna ja. net zo erg als uh, de enkel van De Jong. Gisteravond bij Twente. Dat was denk ik nog net iets erger. Maar uh, ja, uh, hij stond met zijn oppe op de grond. En als dan iemand er hard tegen geleidt En dat gebeurde hier met Armando Teros. Kan het nog wel eens schade opleveren. Nu heeft hij pijn, wordt hij behandeld aan de zijkant. En moet hij maar zien of hij verder kan. Voorlopig AZ even met 10 man. Met 10 man wel in balbezit. Holmen die baan blijft gaan en gaan aan die kant. Nu goed verdedigd door Breukers. Viergever komt terug maar loopt nog wel mank. En loopt even te voelen. Als hij niet verder zou kunnen heeft AZ wel een goede vervanger op de bank zitten. Die overigens gewend is om in het andere shirt te spelen eigenlijk. Want Klavan heeft een verleden bij Heracles. En speelde zelfs wel zijn een halve finale van de bekerwedstrijd bij Herakles. Poulsen met een hakje tegen zijn eigen been op. Prachtig zag eruit. Ja, jij moet lachen. En hij nee, zal ja, ook dacht, trouwens... Ik dacht in eerste instantie dat hij er een corner uithaalt. Ik denk dat doet hij dan wel heel slim. Maar die corner krijgt hij niet. De bal bezit voor Breukers. Aan de rechterkant van het veld. Tikt hij door op Douglas. Armenteros vertrekt. En uh, wordt ook aangespeeld. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar Martens verdedigt. En dus gaat de ingooi naar Herakles. 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Breukers. Hij heeft zich gemeld om de bal recht voor de neus van uh, zijn trainer die in te nemen. Terug gaat de bal naar Ringstra. Ringstraat dan lang richting uh, Douglas. Daar achterin was Overtoom gestart. Maar eigenlijk kijken ze bij Herakles elkaar allemaal aan. Douglas, Armenteros en Overtoom van wie gaat er achter de bal aan. Dat doet dan niemand. En dus heeft Esteban ingespeeld op Zander. En uh, Viergever loopt nog altijd mank daar achterin. Ja, en de Klavan is inmiddels inderdaad begonnen aan die, uh, die warming-up. Dus dat uh, zou eventueel een logische vervanger kunnen zijn. Overigens wel balbezit achterin nu voor uh, viergever die zich dan moet haasten. Van Hinken Pinkert bij die bal terecht komt. Palsen aanspeelt. Vervolgens Martens gevonden in de as van het veld namens AZ. Het verplaatsen naar Gudmondson aan de rechterkant. Gaat richting de rechterpunt. Gudmondson kan schieten. De bal wordt aangeraakt. Gaat de lucht in en gaat er niet in. Nee, hoe is het mogelijk? Die bal gaat via Gudmondson. Een verdediger van Heracles raakt die bal aan. Waardoor hij ontzettend veel hoogte krijgt. En dan staat Benschop bij de paal. Want daar komt die bal op terecht. En via de paal en Benschop gaat de bal uiteindelijk naast. Maar er is ook uh, gevlacht voor buitenspel van Benschop. Nee, dat is het niet. Nee, nee Benschop nou, met de heen... arm ook nog eens een keer. <laughs> Wat een uh, curieus moment voor die goal van uh, Herakles. En uh, de opluchting is groot denk ik bij Telgenkamp. De keeper die echt niet meer wist waar hij het zoeken moest. Hij ziet die bal de lucht in gaan. Absoluut uit positie. En als hij dan gered wordt door de paal staat, staat daar die Benschop. Die gewoon die wedstrijd in de slot had kunnen spelen. En dat doet hij dus niet. Gelukkig voor de neutrale toeschouwer. 50 minuten inmiddels gespeeld. Hij zit op 2 Zo heeft uh, Benschop eigenlijk gedaan. Wat Elterdor ook al deed in de eerste helft. Een enorme kans op een... Uh... Een manier om zeep te helpen was het als door ja. in de eerste helft over een bal heen schoot. Ja, jij zegt, uh, nou je ja, moet je geluk die, bij hebben. Die, maar... ja, die bal, je weet natuurlijk niet hoe die bal terugkomt van die paal. Hij staat daar, in de, het ziet er heel ongelukkig uit, maar ja. door maaide er gewoon over een bal heen. Nou, als je ik, nou een echte, echte, echte, echte scherpe spits bent, dan uh, loop je echt tegen deze bal aan. Ja. Dan wacht je misschien met inlopen totdat hij een stukje terugstuit. Nou goed. Horst Roebesch had dat gedaan. Dan is het jouw tijd als uh, de ingooi. Is aan de linkerkant van het veld met Herakles. Looms heeft dat gedaan. En Douglas is aangespeeld, maar kan de bal niet in bezit houden. Als Rienstra achterin opvangt. Rienstra, het gebeurt wel allemaal op de veldhelft van AZ. Terug naar Van der Linden. Van der Linden aan de linkerkant speelt hard in naar Everton. Everton krijgt de bal niet lekker mee. Maar Herakles blijft wel in balbezit. Totdat Maher en Martens beginnen te jagen. En dus is uiteindelijk Duarte de bal kwijt. En kan AZ een aanval ingezitten met Marcellus. Marcellus kort doorgetikt op Doetmanson. Daar ligt de ruimte. Die ligt niet op de as. Toch wordt hij daar gezocht. Als Elm het spel opent naar de andere kant. Naar Holmen. Die gas geeft. Krijgt zijn maatje Poulsen. Bij zich pauze met de voorzet over de grond richting Benschop. Holman kan nog opvangen, AZ versneld. Als Elm opvangt op de as van het veld aan de linkerkant. Elm waar naartoe? Naar Martens. Martens zoekt de opening. Gaat aan de wandel met de bal. Goede bal tussendoor, maar doorzien door Breukers. En dan de overname van Irak. Zo Gaat het tempo nu weer omhoog gaat het op en neer. Maar heeft Overtoom te veel tijd nodig en levert hij in bij Elm. Maar Elm weer bij Overtoom en via die kluts komt de bal bij Douglas terecht. Aan de rechterkant gaat richting het strafstomgebied van AZ. Douglas legt de bal in de as naar Overtoom. Nu schieten, maar heel, heel ver naastgeschoten door Willy Overtoom. Die snel moest handelen omdat Mooijzander kwam aanglijden. Uh, nou ja, goed, het was een moment weer voor Herakles in de buurt van het strafstomgebied van AZ. Coach Peter Bos heeft er wel een applausje voor over. Voor deze snelle uitbraak van, van zijn mannen. Had misschien wel meer ingezeten, maar er zat niet meer. Hierin. En dus blijft het 1 na 52 minuten. Het publiek gaat nog eens achter AZ staan als Esteban een lange peer loslaat richting de helft van Herakles. waar Benschop onder een bal doorgaat. Maar uiteindelijk wel een balbezit komt via Gudmundsson maar zich dan vastloopt op Rienstra en Herakles via Douglas weer overneemt. Douglas dood, pauze, knap gedaan, gaat binnen door op avontuur, betreedt de veldhelft van AZ waar de ruimte ligt aan de rechterkant bij Breukers. Wordt hij ook gevonden door Douglas, waar... Naartoe, breukens, maar gewoon met een peer voor het doel. Daar zet Elm het hoofd tegen de bal. Maar wordt de bal daarna opgevangen door Armenteros. Oh, zo, dat is schitterend geprobeerd door Armenteros. En dan moet Esteban tot het uiterste gaan in een strekpoging. Een succesvolle strekpoging om die bal te vangen. Mooi gezien door Armenteros. Na de korte combinatie met Douglas wil hij de bal via een lopje over Esteban heen in de doelspelen. Maar Esteban is lang genoeg om die bal klemvast te pakken. Mooi geprobeerd door Armenteros. Kans bekeken door Herakles, Maar het was wel een mooie kans. Het geeft de burger moed uit de Almelo dat Herakles weer durft te voetballen. Dat het gewoon weer het initiatief durft te pakken in deze wedstrijd. En met aardige combinaties in de buurt komt van het schapsroepgebied van AZ. Nu ook weer met Douglas aan de rechterkant. Gaan de voorzet geven, denk ik. Dat is een hele slechte. Dat is lang onderweg. Wordt door aan de weg weggekopt. Wel weer op de borst van Douglas of van Kwanza. Halverwege de helft van AZ. Loomst dan, Met wat stapjes voorwaarts. Kwanza. En dan duurt het allemaal te lang. Nee, niet hoor. Want Kwanza blijft keurig in balbezit. Dan levert hij in bij Marcellus. En zijn er uitbraakmogelijkheden voor AZ. AZ komt er snel uit. Holman is mee aan de linkerkant. Heeft uh, AZ dat gezien? Martens heeft dat gezien. Daar gaat Holman. Geen buitenspel. Holman op weg. Naar de volgende treffer voor AZ. Holman doet het zelf. En nee. Schiet de bal voorlangs. Wil hij misschien wel breed spelen op Benchrop. Ik denk dat hij even daaraan dacht. En de twijfel in zijn hoofd zorgt ervoor dat die kans uiteindelijk naast het doel belandt. Het is geen buitenspel. Schitterende bal van Martens. Bentschop haast zich in het midden als en de bal heeft aan de linkerkant. Hij wil het zelf doen. Nadat hij even naar het midden heeft gekeken of daar iemand vrij stond. En dan raakt hij de bal te veel. Eigenlijk op het scheenbeen in plaats van op de binnenkant van de voet. En gaat de bal een meter naast het doel van Telgenkamp. De grootste kans op de 3-1 wordt nu om zeven geholpen door Bert Holman. en dus blijft het spannend, want in de 54e minuut is het verschil nog altijd één in het voordeel van AZ. Een bal met een curve los willen laten is nog niet een bal met een curve los kunnen laten, dus gaat die bal recht door daar waar er ergens een bochtje had moeten zitten, waardoor de bal vanaf de linkerkant om Telgenkamp heen had gekund en in de verre hoek had kunnen belanden. Dat is niet gebeurd en dus blijft Heracles in leven. Want ik ben wel van mening dat als AZ nu nog een goal maakt dat het over en uit is voor, uh, voor Heracles. Nu is de marge nog gewoon één. Heeft AZ wel balbezit, verovert het de top Douglas in de as van het veld. En is er nu kans voor Pals om de middenlijn over te steken. Aan de linkerkant, combinatie met Holmen en Martens gevonden in de as. Er wordt bewogen, er wordt veel bewogen. Benschop wordt zelfs gevonden. Maakt zich los, schiet tegen Van der Linde aan en Rienstra. Neemt al vervolgens over. Was het was voor Hens, maar niet uh, gehonoreerd door scheidsrechter Liesveld. Die tot nu toe dus één gele kaart gaf in een verder sportief duel. En we kunnen nu ook de conclusie trekken dat Viergever nu met het hoofd uh, overigens aan de bal... fit genoeg is om door te gaan naar die tik op de enkel. Balbezit voor AZ. Dat weer... De aanval zoekt via Martens aan de rechterkant, maar die bal is te hard van Martens en dus kan Looms hem laten lopen. Het is nog steeds een aantrekkelijke wedstrijd waar AZ kansen heeft gehad op meer op de 3-1. De grootste was voor Holmen, maar die kans werd naast het doel geplaatst. Zo leeft Heracles nog altijd. Het is 2-1 met nog 35 minuten. Het is een blijft spannend in Alkmaar in de beker. lijn op 10.000 keer. En dan gaat Sneijder, De bal gaat erin! <laughs> het is ongelofelijk! 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van 1 ging en ze wint die sprint. 10.000 keer. AZ67, ah, Go het Eagles. LOS langs de lijn. 0-0. No, no. Zondagmiddag van 12 tot 7. Veren schot en weer het Doppel. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja. Ja. Nederland heeft Olympisch goud, ongelooflijk! Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh, wat een prachtig doel!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 Dit is Radio 1.